Van 11 uur. Dit is Lieselotte Thomassen met het NL. Over een half uur begint in Frankrijk de herdenking voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs van twee weken geleden. Bij de nationale herdenking in Parijs worden de eerste namen voorgelezen van de 130 overleden slachtoffers. Daarna spreekt president Hollande en is er een minuut stilte. Bij de bijeenkomst zijn zo'n duizend mensen onder wie nabestaanden en mensen die gewond raakten bij de aanslagen. President Hollande heeft alle Fransen opgeroepen vandaag de Franse vlag uit te hangen. De Kalashnikovs die zijn gebruikt bij de aanslagen zijn mogelijk online in Duitsland gekocht. Een Duitse wapenhandelaar is gearresteerd wegens de verkoop van vier wapens. Uit telefoonverkeer blijkt volgens Beeld dat de man de wapens aan Arabieren in Parijs verkocht. Het lukt werkgevers niet om genoeg mensen te vinden met een handicap. In het Sociaal Akkoord van 2013 is afgesproken dat werkgevers 100.000 banen scheppen voor mensen met een arbeidshandicap. Inmiddels zijn er duizenden vacatures, maar vraag en aanbod vinden elkaar niet. Werkgevers pleiten voor versoepeling van de regels. Volgens hen wordt nu vanwege privacyregels belangrijke informatie over werkzoekenden niet in de dossiers opgenomen. Staatssecretaris Kleinsma komt binnenkort met een plan dat de problemen moet oplossen.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 keuze van onze gast van vanmorgen, Mark Metchot en Henny Rukert praat met hem. Maar niet alleen met, met Mark, he, niet toch? Nee, niet alleen met Mark. Maar deze Mark Noffler, ja. Going Home, dat is het theme van The Local Hero. Het is wel prachtige muziek in de Watertorensport, hè? We Dankjewel. Hebben, we hebben vandaag hebben we Mark metgot, dat is inderdaad de broer van... Uh, van Johnny natuurlijk, die nu bij ADO speelt, Mark. Maar hij speelt niet meer bij of, ADO. Maar ja, maar... Hij uh, heeft een functie bij ADO um, in de, uh, in de technisch, uh, als technisch di directeur. En um, nou ja, hij uh, heeft daar een plek gevonden um, na wat jaren. Er zijn rondgezworven uh, Amerika, Engeland. Ja. Hij heeft het naast zijn zin. Fantastisch. Wat ik het leuke vind van... Ik door. heb overigens nog een andere broer, Edward. Ja, ja. Dat weet ik. Die zit bij AZ nu, hè? Nee, nee, nee, nee. Die is daar al een tijdje weg. Die uh, werkt voor de KVB als, uh, dat is zo, ja. als uh, uh, analist. Dat is zo. Dat wist ik, maar dat was ik vergeten. Ik, wat, het, wat ik het mooie vind van de golfsport, waar we vandaag over praten... is dat die sport eigenlijk steeds meer open is geraakt voor allerlei mensen. En Albert jan onze voorzitter, heeft daar een prachtig verhaal over. Want Marco van Basten, die wilde op een gegeven moment ook gaan golven. Ja, dat was toen een vrij hot item... Uh, die wilde lid worden van de Noordwijkse Golf. Uh, en de Noordwijkse Golf had het... Uh, Mark zegt het al... vroeger had je die clubs die vrij besloten waren. En uh, dat er in één keer een voetballer lid zou willen worden van Noordwijk... Uh, daar waren toch een aantal leden niet van gecharmeerd... Ja. Maar dat is een anekdote die ooit in de krant heeft gestaan. Uiteindelijk is hij wel lid geworden van Noordwijk... en is hij met het eerste van Noordwijk meerdere malen Nederlands kampioen geworden. Ja, zeer verdienstelijk golfer. Ja, ik heb één of twee of nul. Ik, ik, ik, ik wil er even af zijn. Maar dat, dat, dat geeft even aan hoe het vroeger was bij de golfclubs... en hoe het nu geworden is. En weet je wat het leuke is van golf op dit moment? Dat zelfs mensen met een beperking die sport op hoog niveau kunnen bedrijven. En daar zijn wij in Zandvoort heel erg trots op. En dat is Martijn Wijsman... Die is nu aan de telefoon en die wil met je praten Mark. Goedemorgen Martijn. Goedemorgen Mark. Hoe is het? Goed jongen, dankjewel. Ja, ja, ja. Jullie kennen elkaar? Ja, ja. we kennen elkaar uh, van, uh, van de golfbaan hier op Zandvoort. Ja, open golf Zandvoort. Oh, ja. Ik ja. zie Martijn daar uh, vaak oefenen. Enorm veel respect. Hij gaf een keer een demonstratie over wat hij allemaal kan uh, op één been. De, soms dacht ik van hij kan meer op één been dan ik op twee. Um, en Martijn doet het uh, fantastisch in het golf. Uh, uh, uh, Nederlands kampioen, meen ik. Klopt toch ja, Martijn, ja. hè? En uh, in Europa ook uh, al grote toernooien gespeeld. Zeker weten. Laatste was in Portugal, meen ik. Ja, vorige week nog. Ja, vorige precies. In Portugal. Het golf ging iets minder, maar het weer was fantastisch. <laughs> <laughs> ja, en de omgeving was ook mooi. En het gezelschap ook waarschijnlijk. Ja, ja, altijd gezellige mensen. Je kon natuurlijk op ja, dit is een soort tour. Kom je regelmatig dezelfde. Ja, koppen tegen, En dat is, uh, ja, dat is echt wel een, een echt gezellige groep uh, geworden. Ja. ja, leuk. En um, uh, je zegt dat het ging wat golf, uh, ging wat minder goed. Uh, uh, kun je er meer over zeggen? Um, nou, ik zit al een week of zes niet echt in een flow. Uh, Tijdens het Nederlands kampioenschap merkte ik echt dat het eigenlijk gewoon vanzelf ging. De concentratie ging ook wat beter, de ballen gingen wat meer uh, recht door. En, uh, en de laatste vijf, zes weken is het, uh, ja, is het gewoon weg. Ja, en ben je aan het zoeken? Ja, en ben ik aan het zoeken. En ja. dat, nou ja, dat, hoort, uh, dat hoort bij het golf, hè? Nou, ik zou je ja, willen adviseren, je stop, buiten... stop met zoeken. Ja. Want ja. je geeft eigenlijk aan dat je een paar weken geleden uh, had je het gewoon. Ja, en ja, dat, dat klopt. kun je toch niet zomaar kwijtraken, Martijn? Gek, hè? Nee, het is ook niet heel ernstig. Maar het scheelt toch over een ronde van 18 hals ja, toch al vier of vijf slagen ja dat is die, veel uh, die in uh, ja in, in juli en uh, augustus wel, uh, wel uh, goed gingen en, en, uh, en uh, ja nu wat minder ja. dus het is niet heel slecht gegaan maar uh, maar na nou, kunnen ook niet echt uh, supergoed nee maar je hebt wel een paar mooie resultaten geboekt uh, dacht ik ja klopt ik heb uh, ik heb in uh, in april nog het, uh, het open frans kampioenschap gewonnen met netto scoren zo ja weer natuurlijk nederlands kampioen geworden inderdaad Um, ik heb de eerste uh, NGF-wedstrijd voor mensen met een beperking gewonnen. Dus, uh, ja, dus je, dus, je, nou, we, je weet wel van. wat pieken is? Ja, op sommige momenten. Dan, uh, dan, uh, ja, ik heb natuurlijk wat ervaring meegenomen uit de skisport. Vroeger ja. had het uh, Paralympisch skiën uh, geweest. En, uh, en dat probeer ik toch ook mee te nemen in, in, uh, in het golven. Ja. Wat, wat ik wel uh, in, interessant vind, vind je dan um, welke parallellen kun je dan trekken tussen het uh, skiën en golven? Ja, de voorbereiding naar, naar de wedstrijd toe, hè. je weet wat je kan verwachten, je weet ook dat je moet presteren. Dat is vrijwel gelijk, maar skiën is totaal niet te vergelijken met golven. Skiën is echt anderhalve minuut vol gas knallen. Ja. Zo echt met zoveel mogelijk kracht in je lijf uh, uh, snoeihard je berg afknallen. En geen tijd ja, om te ja, denken. Nee, met golf moet je gewoon vijf uur lang, vier en een half, vijf uur lang, volop geconcentreerd, uh, uh, ja, eigenlijk veel meer gedoseerd, uh, je, je, ja, je energie uh, loslaten. Ja. En dat, uh, dus, dus, dat zijn echt twee tegenovergestelde uh, ja, elementen van elkaar, skiën en golfen. Ja, mooi als je het allebei hebt uh, gedaan, toch? Ja, ik vind het nog steeds fantastisch om te doen. Uh, ik, ik, ik ga elk jaar zeker nog twee, drie keer, uh, keer skiën in, uh, in de winter. En, uh, en als aansluiting zo, uh, als het weer wat mooier wordt in de zomer, dan, uh, dan lekker golven. Ja, voor mij uh, de, de, de, de ideale combinatie. Ja, en is het dan goed te combineren met je fietsenwinkel in Zandvoort? Nou, in de winter is het natuurlijk wat rustiger. Dus heb ik wel tijd om ochtends ook te trainen op de golf aan. En, uh, en ik heb goede mensen staan... Jongens die, die me ook ondersteunen in, in sporten. Daar hebben we ook, ook gesprekken over gevoerd. En uh, ja wat dat betreft alle steun vanuit de winkel ook. Om er, om er af en toe een, een paar dagen tussenuit te, te, te, te knijpen. Zeg maar. ja, ja. Ja. Nou, ik heb ongelooflijk veel bewondering voor je. Ja, dankjewel. En ik ook Martijn. En hartstikke bedankt dat jij even aan de telefoon kwam. We gaan nee, naar het perfect. volgende. <laughs> en uh, de Nederlands kampioen Martijn Wijsman uit Zandvoort. We zijn hartstikke trots op hem. We gaan nu weer luisteren naar de muziek gekozen door Mark Metgod de man die het uh, golven het liefst de hele dag zou promoten in Nederland. muziekkeus van onze gast van vanmorgen, Mark Metgrote. Mark, heb jij nou meer met Phil Collins als, uh, als soloartiest uh, en zijn recente albums? Of zeg je van nee, die Genesis tijd, die vond ik nog spannender. Nee, ik vind de soloartiest uh, beter. Oké. Okay. Zijn uh, album, uh, But Seriously, waar dit een nummer van is. Ja. Dat um, is een van de weinige albums waarvan ik vind dat uh, er bijna alleen maar goede nummers op staan. Helemaal ja. met je eens. Een fenomenaal drummer ook trouwens. Ja. Jij ja, kiest muziek bewust, hè? Nou ja, um, uh, ik vind vooral, uh, wat ik bij het nummer van Phil, Phil van Collins heb... is dat uh, de intro ongelooflijk mooi is. Uh, het werkt naar een soort hoogtepunt toe. En um, nou, als ik dat in de auto uh, draaide, dan uh, speelde ik de intro wel vijf, zes, zeven, acht keer achter elkaar af. Wat leuk. Omdat ik het zo ontzettend mooi vond. En... Um, ja, de titel All of My Life. Ja, dat is natuurlijk mooi. hè? Mijn hele leven. Ja. De Watertoren Sport. We hebben nog zo'n 10 minuten. Want jij moet zo meteen weer naar de Gennemer. Nee, ik moet naar Open Golfstand. je Ja, nog? Ja. Ik wil toch even een aantal dingen nog met je doornemen. Ja. De Gennemer Golf and Country Club. Wat vind je daar zo bijzonder aan? Nou, de baan is zo ontzettend mooi. Het uh, eist zoveel van je uh, kwaliteiten je, en je skills als, uh, als golfer. Uh, het weer speelt parten. Um, de baan is ook gebouwd op, uh, op de wind vanuit het zuidwesten. Um, het is niet voor niets dat uh, uh, bij het open wat het vaak op de kern is geweest... dat uh, de spelers niet um, uitzonderlijk laag scoren. Ja, um, daarbij bedoel ik dus dat ze veel slagen onder par eindigen. Wat je op sommige banen uh, wel ziet als ze uh, als op televisie uh, te zien zijn... dat min 20, min 21 soms wint... En um, op de Kenneberg komt het bijna nooit boven de min 14, min 15. Daar is niet uit. Het speelt over vier rondes. Uh -huh. uh, het is niet een extreem lange baan. Maar um, hoe de baan ligt en hoe de holes uh, uh, vormgegeven zijn... Dat maakt, het, uh, dat maakt de Kenneberg speciaal. speciaal ja. En de wind natuurlijk. En de wind, nee. ja. Ja, je kan uh, um, vier dagen totaal andere wind hebben. En dan, dat maakt het spel wel uh, in, interessant hoor. Wat jij daar doet is onder andere het opzetten en uitvoeren van het beleidsplan Jeugdgolf. Dat heb ik gedaan, ja. ja. En opleiden en coachen van jeugdcoaches. Jeugd speelt dus een hele grote rol in jouw ideeën om de ontwikkeling van de, van de golfsport te bereiken. Ja, ik heb uh, uh, tien jaar op de kamer, uh, uh, ben ik werkzaam geweest. En um, heb daar dus, uh, zoals je noemt, uh, uh, uh, de jeugd weer... Um, uh, een nieuwe stimulans gege uh, ge gegeven. Dat heb ik helemaal niet. Uh, uh, dat kun je helemaal niet alleen doen. Een van de grote krachten erin. Waren, uh, was onder andere Karin Hendricks. En uh, met haar hebben we het uiteindelijk zo neergezet toen. dat daar. Uh, nou, in het begin dat we dat begonnen. waren er. twintig, dertig kinderen. en die meededen aan het programma. En uiteindelijk uh, hebben we wel. Uh, nou, meer dan honderd kinderen. bij uh, uh, uh, alles, zeg. Bij de, sport, bij de sport betrokken, ja. Je doet ook de sluispolder in Alkmaar? Nee, dat heb ik gedaan. Oh, dat heb je gedaan. Sorry. <laughs> dat is al een tijdje terug. Nee, ik wil zeggen, want het, je vliegt heen en weer. Maar dat nee, nee, nee. Nee, nee, nee. nee Dat is een beetje na elkaar geweest. Ik heb tien jaar op uh, sluispolder gewerkt in Alkmaar op een golfbaan. En toen tien jaar op de kender. Ja. Mis je bijvoorbeeld wat je daarvoor deed bij de Nederlandse golffederatie, assistentcoach. B-selectie, bondscoach CB en junioren-selectie, coach Nederlands team onder de 18. Uh, mis je dat? Um, nee, ik doe nu iets uh, op een ander gebied en met het met topspelers werken is het natuurlijk uh, fantastisch. Ja. Ja, um, misschien is het nog wel leuker met uh, uh, om meer vormend bezig te zijn met uh, kinderen die daar nog naartoe willen. Um, dat, daar heb ik ontzettend veel plezier in. Um, en ja, weet je, je, je doet bepaalde dingen in bepaalde periodes van je, van je leven. En uh, dat was toen meer bondscoachschap. En uh, toen ik op de kennemer ging werken, uh, toen had ik daar in feite helemaal geen tijd meer voor. En um, uiteindelijk ben ik uh, ooit door de NGF teruggevraagd als, uh, als adviseur. Dat vind ook mooi. Dat is ook ontzettend leuk werk. Ja, ik doe nog werkzaamheden op, uh, voor de opleiding van golfprofessionals. Waarbij ik uh, een soort studiebegeleider, een, een leercoach ben... En adviseer bij hoe les te geven. En dat is ook gewoon prachtig als mensen hetzelfde beroep willen gaan doen... als wat, wat, wat ik zelf doe. Om die dan daar enigszins in te kunnen begeleiden. Eén ding is duidelijk. Je bent een geweldig promotor voor de sport. In deze anderhalf uur, want je moet zo aan het werk... is me duidelijk geworden, een beetje duidelijk geworden wat golf is... Gelukkig hadden we Albert-Jan. Jij vond het ook prachtig, hè? Erover... Oh ja, ik, hij, hij mag niet weg. Uh, nou, maar hij, hij moet weg. Ja, dus hij moet weg, uh... Jammer. Enorm bedankt, Mark God. Heel graag gedaan. een, een feest. Ja, ik vond het uh, heel plezierig om hier te gast te mogen zijn. En dankjewel. En, en we eindigen met uh, een van jouw platen. En dan wens ik jou een goede terugreis. Dankjewel. Hey, ik vraag het even aan Mark. Uh, was Mr. Jangles van Robbie Williams daar ook een van? Nee, niet. Nee, nee she's the one. Ook niet? Ook niet. De brug over troebel water van Ook niet. Ook niet. <laughs> Bridge over troebel water. Ja. Nou, dan uh, uh, uh, uh, gaan we maar even naar Memphis. Gaan we een wandelingetje ja. maken. Oh, maar dat is een heel mooi nummer. Ja. Dank je wel. Put on my blue suede shoes. En I go to the plane. Touchdown in the land of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 I saw the ghost of Elvis One you never knew Followed him up to the gates of Graceland Then I watched him walk right through Now security did not see him Dan een wandelingetje door, door Memphis. En van Memphis is het maar een klein stukje virtueel naar Zandvoort. En daar woont Dane Clark. En Dane Clark heeft een zoon. En die heet Alain Clark. Ze zijn vader en vriend. En op verzoek van Henny Rukert. Prachtige nummer. Father and Friend. Grote hit een paar jaar geleden.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 God is terug naar de golfbanen. Hij had nog even als laatste deze plaat willen draaien. Hij wist niet dat de mannen uit Zandvoort kwamen. Maar dat kwamen ze wel, Father and friends. Fantastisch nummer. En dat mag voor mij iedere week terugkomen, Charles. Nou, daar gaan we voor zorgen, als jij dat wil. Ik heb wat sportberichten nog. <laughs> Verstappen overtreft eigen verwachtingen in debuutseizoen. Daar hebben we het al even over gehad, maar het is natuurlijk fantastisch wat hij aan het doen is. En ik zie in hem een toekomstig wereldkampioen. En wat zou het leuk zijn als hij dat hier in Zandvoort zou kunnen worden, als de F1 terugkomt naar Zandvoort. Er is toch publiek toegestaan bij het competitieduel tussen uh, uh, Anderlecht en Leuven. Valbuena denkt dat hij weer samen kan gaan spelen met Benzema... En Turkije nadert Nederland op de UEFA-coefficiëntielijst... en dat komt allemaal door de resultaten van de laatste dagen. Dat is natuurlijk jammer, want dat betekent dat we heel veel moeite zullen krijgen... om onze Nederlandse kampioen zomaar naar de Champions League af te vaardigen. En dan het laatste berichtje is dat FC Barcelona... Nijmaar een nieuw contract heeft aangeboden. Dan is er nog iets over sportabonnementen voor jongeren die worden aangeboden... De stichting Vrienden Mee Noordwest-Holland biedt jongeren in de leeftijdscategorie tussen 18 en 30 jaar, die zelf de financiële mogelijkheden niet hebben om te sporten, 30 sportabonnementen aan. Sport is voor iedereen belangrijk, je blijft fit, leert mensen kennen en je leert om te gaan met winnen en verliezen. Middels een geslaagd tennis- en netwerkevenement is er een geldbedrag gerealiseerd om jongeren te kunnen laten sporten. Er zijn inmiddels al een aantal jongeren gestart met sporten... met financiële steun vanuit het Sportfonds... maar er is nog ruimte voor meer mensen om een abonnement af te sluiten. Ben je of ken je iemand die een financiële bijdrage nodig heeft om mee te kunnen doen? Neem contact op met Raoul van der Wel van Mee Noordwest Noord-Holland... rvdwel, het meenwh.nl... om te bekijken of er mogelijkheid is om te sponsoren. Er zijn in totaal nog 30 sportabonnementen te vergeven. Dus nogmaals het e-mailadres rvdwel, dus Richard, Victor, Dirk, Willem, Eduard, Lodewijk, at mainwh, m -e -e -wh .nl. Over enkele minuten gaan wij contact zoeken met Joop van Nes van de Zandvoortse Courant om over de lokale sport te gaan praten. En natuurlijk speelt daar het voetbal een grote rol in. Ja. Maar dat dan hey. na het volgende nummer? Als je ja, nummer, die, je als, je, als, je, als je een sport beoefent. Bewegen is natuurlijk sowieso gezond voor de mens. Uh -huh. Maar beoefen je een sport en je hebt het helemaal naar je zin. Nou, dan voel je je toch top of the world.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 Mensen gebruiken sport ook om af te vallen. Nou, Karen Carpenter, die u zojuist hoorde, die, die wilde ook afvallen. Maar dat is haar noodlottig geworden. Want die kreeg anorexia nervosa en die is daar ook aan overleden. Dus uh, je kunt beter gaan sporten om af te vallen, hè, niet toch? Oh ja, Absoluut. <laughs> we hebben aan de telefoon Joop van Nes van de Zandvoortse krant. En dat betekent dat we gaan praten over de sport in Zandvoort. Maar ik, uh, ik wou je eerst nog iets vragen, Joop. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen, heren. We hebben zojuist... Wat zeg je? Ik zeg, luisteraar Zuid-Ark. Ja, dat zijn er een boel, heb ik de indruk. Um, we hebben het net gehad over golf met Mark Metgod, Maar er is hier ja. afgelopen zaterdag ook iets leuks gebeurd hè, met golf. Want daar is een uh, mooie donatie naar die jongeren van de vereniging Zorg aan Zee gegaan. Weet jij er iets van? Ja, daar weet ik wel iets van. Het, het is eigenlijk uh, een traditie van... Uh, de, uh, golf zonderland om, uh, van de dames dan, laat ik het zo zeggen om de, de uh, afschrijffee. dat moet je dus betalen als je voor een wedstrijd hebt ingeschreven je komt niet, daar moet je voor betalen en om dat op te sparen en één keer per jaar om naar een, uh, een goed doel te sturen en dit jaar was het dan uh, de jongeren van Zorg aan Zee uh, ja, ik, ik sta er helemaal niet van te kijken ik vind het een geweldig iets dat, uh, dat ze dat doen, die dames en uh, dat komt altijd goed terecht ja, leuk het is, is toch dat. Toch een leuk bedrag altijd. En de Vereniging Zorg aan Zee is een particulier initiatief... ...van ouders van acht jongeren met een verstandelijke beperking. Ja, ja klopt. En die gaan nou Uiteindelijk hebben ze het zo voor elkaar gekregen... ...dat ze een, een pand hebben kunnen laten maken in de poststraat... ...en daar zitten dan uh, uh, eenheden in, wooneenheden. Daar kunnen de jongeren... Uh, uh, uh, zelfstandig wonen. Er is wel altijd uh, verpleging aanwezig. En een uh, ja, heel goed initiatief is dat geweest. Weldig, ja, prima. hartstikke goed. Laten we het over voetbal gaan hebben. Hoe is het met Zandvoort? Ja, uh, vorige week niet gespeeld. Dus, dus, het is toch hetzelfde als twee weken geleden. Ja. Uh, uh, morgen uh, moeten ze naar de brug. De nummer 9. Zandvoort staat uh, het tweede op dit moment. Nog maar uh, twee punten achter op uh, de koplopers. En dat is dan, ja, maar goed, het, um, uh, ja, dat is morgen Ik denk dat de Zandvoort, uh, als het compleet is. En dat is dan, uh, zal dat uh, het loop, uh, verder van het seizoen zal dat zijn uh, zonder uit helaas. Uh, dan, uh, dan moet Zandvoort daar kunnen winnen, denk ik. Uh, het is wel altijd een beetje een, een soort van angstkeken geweest, de brug. Uh, daar aan de oude weg. En uh, ja, dat is zaterdag. Uh, ja, ik denk dat het goed moet komen. Het is wel altijd lastig. Ja, het is uh, uh, voor Zandvoort een vervelende club. Dat is een ding, ding wat absoluut zeker is. Er spelen ook veel Zandvoorters bij de brug. Ja. Eh, die komen daar al honderd al, al, al, al jaar zo'n beetje, spelen ze daar. En dat uh, ah, it, it, it heeft toch wel iets daar, de brug. Ja. <fuek endroit> het moet weg, dat weten. Ja. Van, van de wethouder, de Haanse wethouder. Uh, waar het naartoe gaat, uh, ik, ik heb zelf eigenlijk geen flauw idee. Ik weet niet of jij dat weet uh, op dit moment, heinie? Nee, ik heb gehoord nee. over fusies, maar uh, er zijn natuurlijk helemaal clubs die zitten daar niet op te wachten. Nee, nee, dat klopt. Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Nou goed, uh, dat, uh, dat gaat dus uh, morgen om uh, half drie gebeuren daar. Okay. Laten we naar hockey gaan. En... Het is een beetje... Uh, nee, wacht even, wacht even. Oh, even, even wat anders. Waar ik veel meer naar uitkijk, is wat er morgenavond gaat gebeuren. Ja, Want dan speelt namelijk de Lions tegen Wieringen-Werf. En dat, eh, tegen Wieringen-Land moet ik zeggen, dat komt uit wieringen -Werf. Mm -hmm. In wieringen -Werf speelt ze dan. En dat is eigenlijk voor voor de eerste grote test... Uh, hoe het staat met, met, met de kracht van het Sanfordse uh, basketbal. Wieringenwerf heeft uh, pas uh, twee wedstrijden verloren. Dat is uh, sinds kort. Want uh, ze hebben heel lang gelijk gestaan met Zandvoort uh, qua uh, percentages. Wie, misschien weten we het, maar in basketball gaat het over percentages percentages uh, ja. van de gewonnen wedstrijden. Zandvoort ja. heeft 100% en Vieringenwerf uh, heeft nu twee wedstrijden verloren. Maar ik denk dat het toch een testcase is. Zandvoort, dat, uh, dat moet echt op hoed zijn hoede uh, zijn morgen. En. Uh, ja, ik, ik weet niet of je de Zandvoese Courant hebt gelezen van vorige week. Natuurlijk ik, heb uh, ik hem gelezen. Je bedoelt die 142,50 zeker. Ja, ja, het is <lacht> waanzinnig. Ik, echt, ik, ik, ik uh, uh, volg het echt al heel erg lang. Meer dan 50 jaar. En uh, ik heb nog nooit een competitiewedstrijd gezien uh, of gehoord... die met zo'n groot verschil uh, is uh, gespeeld... 142 punten. Uh, Lions maakten per kwart uh, minimaal 32 punten. En dat wil wat zeggen. Dat, uh, dat, dat is ongelooflijk. Ron ik, van der Meijen geworden er 46 in, geloof ik, hè? ja Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is, uh, echt ongelooflijk. Dat, uh, um, dat is... Op zich valt dat wel mee. Maar het totale team... Vijf van de acht man die hebben... dubbele punten gescoord. En dat wil wat zeggen. Dat gebeurt eigenlijk... Nou, zeg maar nooit in, in, in het Nederlandse basketbal. Nee. Uh, misschien wel eens een keertje een oefenwedstrijdje tegen, tegen een team wat, wat, wat heel zwak is, maar een competitiewedstrijd. Ik ken het niet. En, en, en zeker in, in de ja, Sporthal in Zandvoort heb ik uh, dat scorebord nooit boven de 100, 128 punten zien komen. Nee. Uh, op het gegeven moment was er zelfs de, de mooiste en er werd niet eens meer voor geapplaudiseerd. Het was eigenlijk een, een normale zaak dat, dat die ballen erin gingen. En, en dan hebben ze nog heel veel ballen gemist. Met name uh, de, de, de lange mannen, die, tenminste lange mannen, Niels Grabberdam, die uh, veel onder dat bord speelt... ...die, die eigenlijk uh, van links naar rechts zou moeten kunnen, die miste eigenlijk zijn linkerhand, dat, dat ging niet. En als je dan over links met rechts gaat doen, ja, dan ben je veel makkelijker verdedigbaar voor een tegenstander. Hij schoot er uh, toch al 30 in hoor. Sorry? Hij schoot er toch wel 30 in. Jawel, jawel, jawel. Maar ik denk dat hij de zomer 50 had kunnen maken. Ja, ja, en dan, dan, <laughs> ja, dan heb je een hele heel ander beeld natuurlijk. Um, nee. e, e, ja, het was ontzettend leuk om mee te maken. En, uh, um, ja, ja Laars is natuurlijk bij Club die ik makkelijk zat. En dat je dan 142 punten. Hoe laat spelen ze morgen? Morgen spelen ze om kwart voor zes. En dat is dan in de Zuiderzeehal in Wieringenwerf. Uh, tegen wieringen -Loms. Ja, Ik ben heel benieuwd. Uh, ik, denk, ik denk, kijk, Lions heeft in negen wedstrijden, we hebben in negen wedstrijden gespeeld, 784 punten gescoord. En slechts 420 tegengekregen. Dat zijn behoorlijke cijfers, hoor. 100% scoren, dat is ook geweldig. Ja, kijk, uh, nogmaals, ik denk dat het morgen de grootste testcase is. Hey, Job, jij door, heel, door de jaren heen heb jij al heel wat mensen door de man zien vallen, denk ik. <laughs> Ja, door de damantie vallen, basketbal toch? We ja, <laughs> ja. ballen eruit, die vallen. Ja, ja, ja, ja. ja precies. Ja, ja, ja, ja. We gaan naar het ja, hockey, ik... want uh, de dames van ZHC die snakken naar de, naar de winterstop. Ja, ja, ja, ja. Ze, <coughs> ze hebben het niet zo gezegd, hoor. Maar ik vat het zo op, want um, ja, tweede wedstrijd op rij, verloren vorige week. Uh, weliswaar slechts met 1-0, maar. Het is niet uh, des Zandvoorts, om dit jaar tenminste, dat die dames uh, gaan verliezen. En nu uh, één wedstrijd nog te spelen voor de hele lange winterstop. De hockey kent een hele lange winterstop in Nederland. Want de eerstkomende thuiswedstrijd na morgen, of overmorgen, is pas 13 maart. Uh, in die tussentijd wordt er dan een zaalcompetitie afgewerkt. En daar doet Sandford ook aan mee. We mm -hmm. gaan een paar wedstrijden in Zandvoort spelen. Niet al te veel. Ik meen dan één dag. Dan spelen ze dan twee wedstrijden op een dag? En de rest wordt allemaal uh, buiten Sandford afgewerkt. Want die hele jeugdvereniging ook van uh, ZHC, die uh, is een vrij grote vereniging. Jeugdvereniging, meer dan 200 leden. Mm -hmm. Die. Uh, die speelt ook thuis. Nou ja, dat, uh, dat is gewoon niet te doen, omdat uh, echt een volledige thuisprogramma in elkaar te flansen. Dus dat uh, zullen ook wedstrijden gespeeld worden buiten Zandvoort. En dat zijn dan thuiswedstrijden. Um, het is een heel ander spelletje. Uh, uh, uh, ...zaalhockey. Uh, als je de gelegenheid hebt, zou je eens een keertje moeten gaan kijken. Uh, er zijn andere regels. Uh, de bal mag niet hoger dan 10 centimeter gespeeld worden. Dat soort zaken. Je mag met de boarding, ge van de boarding gebruik maken. Dat soort zaken. Heel leuk spelletje. Anders dan het veldhockey. En uh, ja, uh, in het verleden heeft Zandvoort uh, uh, goed gedaan in, in, de, in de zaal... En nou, kijken hoe het in deze winter gaat gebeuren. Heel interessant. De heren daarentegen, ja, daar gaat het niet heel erg goed mee. Mm -hmm. um, die spelen zondag ook hun laatste wedstrijd voor de uh, uh, Winterstop. En dat doen ze dan in, uh, in, uh, op Sportwerk Eltsgeest de voorhoud. En dan spelen ze tegen de plaatselijke club vooruit. Uh, Zandvoort heeft pas 1 punt uit 10 wedstrijden. Nou, dat geeft wel aan dat ze eigenlijk uh, als laatste genoteerd staan. Uh, ze hebben pas negen doelpunten kunnen maken en ook dat is weer vergeleken met vorig jaar uh, totaal anders. Uh, ze hebben een van de betere spelers, misschien wel de beste, is geblesseerd. Die is nog herstellende van een gebroken knieschijf, die heeft hij opgelopen bij een uh, strafcorner. En uh, die mag pas waarschijnlijk na de winterstop dat hij weer uh, terug kan komen. Of hij dan meteen in vorm is, dat moet je natuurlijk afwachten, dat, uh, dat kan ik niet uh, zien zomaar. Maar goed, uh, ze missen hem wel. En ze missen dus uh, ook een scorer. Uh, vorige week heb ik uh, de wedstrijd thuis gezien. Die ging pas vrij laat. werd er pas gescoord door de tegenstander. De Hisales, dat is dus een team uit Lisse. Ja. Dat uh, bovenaan staat. Uh, <coughs> pardon. Nog niets uh, verloren. Alles gewonnen. En dat uh, werd uiteindelijk toch nog in de tweede helft. Uh, 7-0 voor uh, Hisales. Ja, um, ik, ik, ik, ik kan het alleen maar zeggen dus dat, dat die ene speler dus niet aanwezig is. Voor de rest is alles daar. Uh, hetzelfde team. Uh, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar het zal echt in die tweede helft van de competitie zal het heel anders moeten. Om nog in die uh, vierde klasse van wat bij het hockey heet de bovenbond. Zich te kunnen handhaven. Ja. Of dat gebeurt. Ja, ook dat is natuurlijk weer in Nevelen gehuld. En mijn, uh, mijn uh, glazen bol doet het nog niet. Dus... Uh, Hey, met handbal bij de dames van uh, ZSC gaat dat is veel beter, hè? Ja, dat gaat uitstekend, moet ik zelf zelfs zeggen. Uh, ze hebben nog geen wedstrijd uh, verloren. Ze hebben nu vier wedstrijden in de zaal gespeeld. Vier keer gewonnen. Uh, Monikendam 2, overigens, de reserves in Monikendam, hebben dat ook gepresteerd. En heel binnenkort, <coughs> 3 januari speelt ZSC th uh, thuis tegen Monikendam 2. En dat is eigenlijk hetzelfde wat... Wat de Lions morgen doen in Wieringenland. Dat is de nummer 1 tegen de nummer 2. Sommige ja, uh, uh, spelen ze uit in Almere. Uh, dus ook natuurlijk die naaste de deur. Tegen het derde team van Havas. Dat staat ja. nummer 9. En uh, ja, ik denk dat Zandvoort dat. Uh, ja, uh, gezien de, de, de, de potentie dat ze hebben. en ook de andere uitslagen van uh, dit jaar. dat ze uh, eigenlijk makkelijk moeten kunnen winnen. Ja, dat is toch wel leuk hoor. Jawel. Ik wil het over iets heel anders met je hebben. Een sport die oh. heel erg individueel is, namelijk karate. Want in ja. Zandvoort hebben we een hele goede karateman, hè? Thomas ja, van der ja, Meijden. Ja, ja, klopt. Uh, de jongen is al een paar jaar ontzettend goed bezig. Uh, ik, ik, we volgen hem eigenlijk al een jaartje of vier, vijf. En uh, je ziet dat die jongen uh, gewoon bij de top hoort. Uh, 17 jaar is hij nu. Hij heeft vorige, twee weken geleden heeft hij een toernooi gespeeld in België, het Open Belgisch Kampioenschap. En daar is hij in zijn, leefti, in zijn gewichtsklasse, dat gaat in gewichtsklasse, en één leeftijd, is hij tweede geworden. En dat heeft hij, dat is een mooie score, echt waar. Het was een internationaal toernooi, we deden in zijn klasse iets, ruim veertig karatekaas mee. En hij heeft hele mooie resultaten geboekt tegen, tegen Duitsers, tegen Portugees, tegen... Uh, uh, alleen een Fransman daar, uh, daar moest hij uh, uh, de meerderheid in herkennen. De verloor slechts met 1-0 in de finale. Uh, mooie prestatie van uh, Thomas denk ik. En uh, uh, uh, uh, uh, die jongen die, die gaat er wel komen. Hij doet alles voor zijn sport, uh, trailt heel hard. En uh, ik denk dat, uh, dat uh, Kenabu daar uh, ontzettend blij mee is met zijn prestaties. Hij speelt in de... Of hij speelt. Hij uh, vecht in de klasse tot 68 kilogram. Daar zijn er niet zoveel van in Nederland. Heeft hij nou kans om door te breken bijvoorbeeld naar een Olympische Spelen? De, die kans is er altijd. Mis natuurlijk uh, die, de karate op de Olympische Spelen blijft, staan, blijft bestaan. En dan heb je ook nog die ontzettend veel verschillende soorten karate. Uh, die allemaal... Uh, uh, anders zijn, anders vechten... anders beoordeeld worden. Uh, ja, ik weet niet precies welke karate uh, tak hij beoefent. en ik weet ook niet welke precies op de Olympische Spelen staan. Maar nee. ja, uh, je weet het nooit. Uh, uh, het, is, het is zomaar mogelijk... dat hij over... Uh, over uh, zes jaar, of vijf jaar... daar, daar kan staan. Ja. Uh, hij is allemaal. 17 jaar, dus hij heeft een hele grote toekomst voor zich. Dus... dat staat, letterlijk komaan. iemand die zich naar de top oh. vecht. <laughs> ja. Hallo? Wat ben jij uh, lyrisch vandaag, uh, Charles? Ja, mooi. Hè? Wat heb ja, jij voor... Joop, Ja, Joop, je bent er nog. Hallo. Heb je nog iets, Joop? Joop, Joop hoort, Joop heeft een beetje storing aan zijn telefoon, hè? Want die hoort ons. Uh... We Hallo? horen jou wel, Joop. Joop, jouw ja, mens niet, niet betaald? <laughs> Bel hem nog even terug, zo. Ja, ik ga hem nog even terugbellen. En, even naar een klein stukje muziek. Hallo. Hi, ben je er nog? Hij hoort echt. Hij hoort ons niet meer. We gaan hoor. hem opnieuw bellen. Hello. I'm coming home, I've done my time hebben we weer contact, Hennie, met Joop. We gaan het nog een keer proberen. Ja, want zonder Joop kunnen we het weekend niet in natuurlijk. Ja, gaat lekker, gaat lekker. Dan heb ik het weer gedaan. Let op. Ja, ja heer, ik, ik zat tegen een dode lijn. Dat uh... Ja, nou, wij hoorden, wij hoorden jou en duidelijk, Joop. Alleen jij ons niet meer. Dat komt als je je abonnement niet betaalt, dan ga je aan één kant eruit, hè? Ja, gaat lekker. Ga, ga, ga vooral zo door, Rini. dat moet je vooral doen. Dan doe je het goed. Ik wil met jou even, voordat jij nog verder gaat praten... over iets heel leuks praten uit jouw krant. Vorige ja. week is een nieuwe lijst van restaurants volgens de website INS bekendgemaakt. En ja. drie ja. Zandvoortse restaurants zijn daarin in de top 1000 van Nederland opgenomen. Het visrestaurant De Meerpaal in de Haltenstraat, 8,5... Ja. Ladychef 8,4 en ook in de Zeestraat trouwens. En Greek Cuisine Philoxenia 8,4 in de ja, Halterstraat. Nou, ja, dat zijn uh, voor jou en mij fantastische berichten. Dus als ja, je me vanavond je. wil zien, dan zit ik uh, in het visrestaurant. Nou, dat doe je goed. <laughs> <Dat> doe je. <laughs> dan zit je bij mijn vriend Floris en daar uh, moet je me absoluut de groeten doen, denk ja. ik. Ik kan vanavond zelf niet. Ik moet vanavond naar uh, het Sinterklaas toneel. En uh, ja, daar verheug ik me ontzettend op, dat is ieder jaar weer uh, uh, genieten wat er daar uh, door de... de wat, wat, wat, wat zeg je nou, Henrik? Ga, ga je vanavond... Of nee, uh, uh, uh, uh, ik bedoel Joop, Joop. Wat, wat, zeg, wat zeg je nou allemaal? Ga je vanavond mij bezoeken? Uh, nou, uh, het, is, het heet het Sinterklaas, hè, maar het gaat zeker niet over Sinterklaas. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, dat is maar ook het wat. Is, het wordt, het uh. wordt uh, gedaan door de, de, de, de dames en heren onderwijzers van de, de basisscholen van Zandvoort. En die uh, studeren dan elk jaar. En ik meen dit jaar al voor de 63ste keer een toneelstukje in dat uh, aan alle uh, tegenwoordige groepen, dan vroeger de klassen uh, getoond werd. En wordt in uh, Theater de Krocht. Uh, dit jaar is het een, uh, een is het een stuk van, uh, het is eigenlijk een ja, wereldprimeur. Het is een primeur in ieder geval. Het is uh, uh, een, een stuk geschreven door Zandvoerter, Mark Verstegen. Die euh, een heleboel zijn dingen in zijn stuk verwerkt heeft. En ja, ik heb, het, eh, ik heb de generalen gezien. Het is ontzettend leuk. Ik weet niet of er nog kaarten beschikbaar zijn. Ze waren overigens helemaal gratis. Maar ja, dan had je wel even moeten melden bij Mike Kappel. Maar eh, ja, ik verheug me daarop. Uh, dat is leuk hoor. Het heeft, het, heeft, het heeft mijn naam. En ik mag zelf niet eens komen kijken. Ik kijk, ook dat mag wel. Nou, ik kijk ik, ik, ik, ik, wel vanaf het dak, Joop. Ja, dat is goed. Ja, jij mag je schoentje zetten. <laughs> dat was goed, hè? boot hè? Boot. Ik heb nog twee vragen aan je, Joop. Ja. Het verhaal FC Twente. <tie> het zit er dik in dat ze de licentie gaan kwijtraken. Ja, ja. Schandalig wat daar dus natuurlijk gaat willen zijn. Tijdens zullen we waarschijnlijk nooit van horen. En het zou ontzettend jammer zijn. Ik denk ook een verlies voor het uh, Nederlandse professionele voetbal... als uh, dat inderdaad gaat gebeuren. Ik hoop dat daar een bouw aan te passen valt... Het zal niet gemakkelijk zijn, denk ik, Hennie. Nee, dat is zeker zo. En dan nog één vraagje over de atletiek. Die Baba is verkozen ja. boven schippers. Hoe kan dat nou? Ja, uh, het, uh, het is ook niet de eerste, de beste, laten we eerlijk zijn. Uh, maar een uh, heel ander atleet. Uh, het is een uh, atleet die, uh, <lacht> die, uh, die, die lange afstanden loopt, hoofdzakelijk. En dat uh, heel erg goed gedaan heeft het afgelopen jaar. Natuurlijk. Uh, Schippers, kijk, ik denk dat als Schippers uh, het WK op die 100 meter had gewonnen, en die 200 meter, dan was ze dat dik uh, uh, de beste van de wereld geweest. Ja, ja nu is ze dan tweede geworden op die 100 meter. Uh, uh, op zich, een perfecte prestatie, <lacht> als we eerlijk zijn. Uh, niet des Nederlands. Maar goed, uh, ze heeft het wel geflikt. En... Uh, ja, uh, volgend jaar, dan moeten ze de moet er staan. En als ze dat eventueel weer kan herhalen, diezelfde prestaties... Dus ...200 en laten we zeggen, Olympisch kampioen op die 200... ...dan is het zomaar kans dat ze dat volgend jaar moet. Wel ja. Ik ga zondag naar de topklasse, om twee uur in HLM. De Koninklijke HFC tegen koploper WKE. Ja. En wat ga jij doen? Uh, zondag zit ik de hockey. Veel plezier. Speel, spelen de dames uh, thuis... Uh, uh, uh, ...tegen uh, Nieuwkoop... Uh, ...die wedstrijd begint... Uh... ...oh nee, het is in de ochtend al, het begint om 11 uur. Nou, dan oh, moet je er vroeg uit. Ja ja, ja, ja normaal is hockey in de middag... Uh, ...half, twee, twee uur zo, zeg maar. Uh, het is om 11 uur, ik weet niet waarom. Ik, ik meen te weten dat het aangevraagd is... ...en dat zal dan zal er eigenlijk wel de Nieuwkoop zijn. Ja. Uh, en dat is gehonoreerd uiteraard uh, 11 uur. Ja, nou, ik ben er in ieder geval... En, uh, Helaas, de weersverwachtingen zijn niet al te dender, maar uh, je weet, de hagelwind, nog regen... We moeten eruit Joop, ik de de moet de je onderbreken, want anders gaat het mis hier. Dit was de, de, de, de, de Watertorensport, dankjewel Joop, prettig weekend Dan allemaal. Is gelijk. Dag allemaal. Yeah. She tried to give a